2 uur. De Radio 1 Sportzomer. Over van Brakel en Jack van Gelder. In het komende uur, natuurlijk, alles over de Tour. Andere sportevenementen, maar zeker ook het mediaforum. met de journalisten Melo van Hintem en Luc Koelman. over zomergasten vanavond, onder meer. En wat de Tour betreft, we zijn heel erg benieuwd. hoe het Steven Kruiswijk vergaat. in de kopgroep Nota Bene. Is het nieuws? Ewa, de Jong. Het Letterkundig Museum in Den Haag is geschokt door het overlijden van dichter Rutger Kopland. Het museum noemt het overlijden onvoorstelbaar zo kort na het overlijden van Gerrit Komrij. Het letterkundig museum heeft besloten een hommage te brengen aan Kopland. In 2006 schonk de dichter een groot deel van zijn literaire archief van het museum. Het zijn onder meer foto's, een getekend zelfportret, correspondentie... en ook een geboortekaartje. Volgens uitgeverij van Oorschot was Koppland een bescheiden en mabele man... die overtuigd was van de kracht van zijn werk. De dichter bleef volgens de uitgeverij wel openstaan voor nieuwe ideeën. Rutger Koppland, die eigenlijk Rudy van den Hoofdakker heette... overleed woensdag in zijn woonplaats Glimmen. Hij was 77. Bij een busongeluk in het zuidwesten van Nepal zijn zeker 38 pelgrims om het leven gekomen. De overvolle bus was op weg naar een hindoe-festival toen die in de regen van de weg raakte en in een rivier belandde. Er zaten ongeveer 75 mensen in de bus. De chauffeur zou het ongeluk hebben overleefd en op de vlucht zijn geslagen. Het ongeluk gebeurde bij de pelgrimsplaats Triveni ongeveer 100 kilometer ten zuidwesten van de Nepalese hoofdstad Kathmandu. De meeste van de 38 slachtoffers komen uit India. Bij de aanval op het Syrische dorp Tremze zijn geen zware wapens gebruikt. Dat zegt althans de Syrische regering. De VN-waarnemers zouden een overhaaste conclusie hebben getrokken. Bij de aanval zijn alleen kleine wapens gebruik, gebruikt, zegt Syrië. Het zou ook geen slachtpartij zijn geweest. Het regime zegt dat de doden in Tremze zijn gevallen bij gevechten met opstandelingen. Bovendien vielen er geen 200 doden, zoals activisten hebben verklaard, maar 37. Correspondent Sander van Hoorn vertelt dat het lastig is om de feiten te achterhalen. Heel erg lastig. Kijk, het enige wat je uiteindelijk kunt doen... is vertellen wat je wel ziet. En uh, vertellen hoe aannemelijk het is wat de beide partijen beweren. Waarbij het er dus op neerkomt dat het verhaal van de oppositie... moeilijk verifieerbaar is. Dat lijkt niet helemaal te kloppen. En het verhaal van de regering lijkt gewoon niet te kloppen.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 Mensenrelatie.nl Is dit het moment? Dit is het moment. Wat een prachtige etappe naar Boer. En dan het hotel, de luxe lunch met wijnproeverij. Oeh, la, la. En ja, Een demarage richting Alduis. Hoe loopt dit af? Op de Champs-Élysées in Parijs natuurlijk. Speel nu de Tour de Zavira. En maak kans op een exclusieve wielertrip in Frankrijk met je fietsvrienden en de Opel Zavira Touren. Ga naar facebookcom opel Nederland en win. Dit is de Radio 1 met Jack van Gelder en Robert van Brakel. De Goedemiddag, een kopgroepje van elf renners. Onder wie onze eigen Steven Kruiswijk. En dan, en dan natuurlijk de cruciale vraag: Gio Lippens, loopt het verschil op? Ja, het loopt heel snel op, Jack. Want uh, we hadden zojuist een minuutje of vijf. Nu is het alweer zes minuut twintig. En dat geeft het aan dat het rustig is geworden in het peloton. Eerst die zestig geloste met daarbij dus onder andere Frank Slek. Maar inmiddels zijn die weer aangesloten. En dan is er voor de klassementsrenners geen enkele reden meer om hard door te rijden. Zij controleren de koers en laten die kopgroep wegrijden. En dan openen zich toch dus perspectieven. Met name ook voor iemand als Luis Leon Sanchez die erbij zit. Hij was er al twee keer eerder bij in deze tour. Gisteren in de slotfase in de laatste kilometer's ...in de aanval en eerder zat hij al in een kopgroep met Thomas Veclaire. Toen bleek Veuclair de sterkste, misschien ook wel de slimste. Sanchez kan het nu allemaal gaan goedmaken. Hij is ook de man die de laatste Rabobank-overwinning in de Tour de France boekte. Vorig jaar die etappe naar saint flour Verder in die kopgroep Gilbert, Gauthier, Itzagir, Sagan, Minar, Vorganov, Kazar... ...Kruiswijk dus en Sanchez, Poligno en Martin Velits. De Tour 2012. Je moet toch trappen, het is een raar moment. En hey, dit is de Tour de France. Sportzomer, Tour de France. Gabriel speelde ook bij, ook bij Genesis en dit was het bekende nummer Sledgehammer. Vandaag de MotoGP circuit van Mugello in Italië als decor. Grote prijs natuurlijk van Italië met Hans van Loosnoord uh, Pedroso, de winnaar van de laatste Grand Prix in Duitsland. Vorige week is uh, pole position voor uh, hem. Ja, het is pole Position voor hem en hij is ook goed vertrokken, maar niet zo snel als Gorgo Lorenzo. Die heeft de leiding in de wedstrijd. We zitten op dit moment in de vierde ronde. Het is Lorenzo op kop, gevolgd door Andrea Dovizioso. Uh, de Italianen natuurlijk voor eigen publiek in alles uit de kastel rijden. Dan Dani Pedroza in derde positie. Uh, een klein gaatje erachter. Stefan Bradel, Nicky Heden en pas op de zesde plek Casey Stoner. Die heeft geen goede afstelling van de motor gevonden tijdens de training. En, ja, en nog verder naar achteren Valentino Rossi op de negende plaats. Natuurlijk, hij wil ook zo graag voor eigen publiek schitteren. publiek wat overigens in, uh, in geringere getalen is opgekomen. De laatste jaren slechts uh, 65.000 toeschouwers. en In het verleden kwamen hier toch al snel 80, 90 90.000 mensen naar Mugello. Dat ligt vlak uh, ten noorden van, uh, van Florence in de Toscane. Een prachtig circuit, snel circuit. Topsnelheden, 340 km per uur. Ga er maar aan staan. 340 km per uur aan het einde van het rechte stuk van 1,1 kilometer. De kopgroep is nog redelijk intact. Lorenzo loopt ietsje weg. Ze komen nu voor de vijfde keer over overstartfinish. En de achtervolgers heten nog steeds Dovichoso, Pedroza, Bradel en Nicky Hayden. Wordt uh, vervolgd daar op Mugello. Um, ja, dan uh, gaan we naar een heel ander onderwerp. Uh, wat mij uh, waanzinnig verbaast. Honderden agenten hebben de afgelopen drie maanden te maken gehad met fysiek geweld. Tientallen keren was er zelfs sprake van poging tot doodslag. Blijkt uit een inventarisatie van de website politie.nl. Er werd op agenten ingereden, tegen hoofden geschopt. en in één geval werd een politieman bijna van het balkon geduwd. Tientallen agenten liepen daarbij ernstig tot zeer ernstig letsel op. Arnold Kloosterman is korpschef van de Politie IJsland. en heeft ook de landelijke Portefeuille, geweld tegen politieambtenaren onder zich. Meneer Kloosterman, verbazen deze cijfers u net zoals dat ze mij verbaas? Nee, zij verbazen me niet, Want het was een reden dat ik de getallen wel ken. Uh, dat je zeg maar in één keer een sterke stijging ziet in de registratie te maken met het feit dat we een nieuw, uh, nieuw registratiesysteem hebben. Even voor de achtergrond, vanaf midden jaren 90 tot zeg maar ongeveer 2010... zag ik in een keer een verdubbeling van het aantal incidenten. En de afgelopen twee jaar uh, stabiliseert het aantal incidenten zich... En dan merk je dat ongeveer 1 op de zes collega's jaarlijks geconfronteerd wordt met fysiek geweld, En dat leidt tussen de 11 en 1300 gewonden op jaarbasis. En even een, een, een gekke vraag misschien. Uh, toen ik jong was en ik voetbalde ergens waar ik niet mocht voetballen... dan riepen wij altijd dat die Jutter aankwam en dan renden wij weg. Iemand nam de bal mee en we waren als de dood van de politie. Waar is het misgegaan? Waar is het ontzag voor de politie verdwenen uit de normale beschaving? Nou, ik denk dat je uh, dit altijd zeg maar, in een maatschappelijke context moet zien. Op het moment dat je het hebt over uh, geweld en agressie... merk je natuurlijk überhaupt zeg maar, dat het aantal incidenten van geweld en agressie... in de samenleving de afgelopen jaren is toegenomen. En de afgelopen twee jaar stabiliseerd. En ik denk dat ook het, zeg maar, de uiting in de richting van de politie... een onderdeel van dat uh, maatschappelijk gegeven is. Nou ja, de politie was altijd je beste vriend. Hè? En daarmee uh, werd je een soort van, uh, van, van maatjes. Daarom liep Jack later niet meer weg uh, als hij aan het voetballen was natuurlijk. Nee, dat en maar dat, dat klopt ook wel, in die betekenis als je natuurlijk kijkt naar de afgelopen jaren... dan hebben wij zeg maar, een hele maatschappelijke politie zeg maar, ontwikkeld. Die inderdaad, zeg maar, de bed, de, de, die pet past ons allemaal en, ja. uh, en we zijn uw beste drink. En ondertussen merk je wel dat daar natuurlijk zeg maar, ergens een grens aan bereikt is. Uh, want je weet dat je wel een beroep hebt waar risico's aan zitten... maar geweld tegen politiemensen is niet normaal en ook niet accepterend. Wat u zei net, het, het, het verbaast me niet die cijfers, maar verbijsteren ze u niet... Ja, dat, dat, dat wel. Maar dat, ik vind elk incident waar een collega bij betrokken is, vind ik eentje te veel. En op het moment dat je praat over 11 tot 1300 gewonden op jaarbasis, dan is dat ook een, uh, een onderwerp waar je heel serieus naar moet kijken. En dat doen we de afgelopen drie, vier jaar ook al. Ja. Dan, dan de registratie, die is dat nu makkelijker geworden? Ja. En uh, we, we vragen ook aan collega's, we controleren dat ook om, op het moment dat ze geconfronteerd worden met geweld, om dat ook goed te registreren, zodat we echt goed zicht hebben op aantallen, maar ook op uh, ja, waar, waar vindt het plaats en wanneer vindt het nu plaats. Ja, maar ik neem aan dat u ook kijkt naar hoe dammen we dit in. En daarom zei ik al, we hebben al een jaar of drie geleden, en dat is ook in overleg met de minister en met de vakbonden gebeurd. hebben wij een programma gestart, geweld tegen plieambtenaren. En daar zitten een aantal hele concrete stappen en maatregelen in. Zoals, noem eens wat. Nou, ten eerste, zeg maar, de opvang van collega's die bij een incident betrokken zijn, dat is sterk verbeterd. Ook de ondersteuning en afhandeling van ja. materiële schade is, zeg maar, is opgepakt. Zoals u weet is de vervolging... Maar wat zijn... doe je aan de voorkant, dat het geweld voorkomen kan worden? Nou, dat, daar lopen twee lijnen mee. Eén eerste is, zeg maar, we hebben nu een programma gestart, uh, dit jaar. En dat gaat de komende jaren voor de hele Nederlandse politie gelden. Dat is echt een nieuwe training van vier dagen uh, voor weerbaarheid. Om mensen echt voor te bereiden. We meten toch nog nu op gevaarsherkenning. En hoe ga je dan met gevaar en agressie om? Uh, en dat is, een, dat is echt een stevig programma. Voelt u zich genoeg uh, gesteund door justitie als er dit soort misstanden plaatsvinden... Uh, dat er dan ook daadwerkelijk gestraft wordt en zwaarder gestraft dan tot op heden? Ja, je ziet dat zeg maar, de afspraak die gemaakt is rond uh, de verdubbeling van de vervolgingseis die wordt zeg maar, echt goed door justitie nageleefd. Dus ja. in, in die zin, wij voelen ons gesteund door justitie. Maar als u, en als u dan zegt, ja, wij, wij hebben weerbaarheidstrainingen... Uh, om, om geweld te kunnen weerstaan. Uh, maar je zou je ook kunnen afvragen, wat doe je eraan... om het fatsoen, zoals Jack het uh, zojuist betitelde... in de samenleving weer terug te krijgen aan de andere kant? Dus aan de kant van de geweldplegers? Nou, wat, wat wij in ieder geval, ik vind dat er wel zeg maar, een maatschappelijke discussie gevoerd mag worden, ruim en breed, over wat vinden we nog normaal en wat accepteren we wel en niet. Ik bedoel, daar zijn wij als politie natuurlijk ook maar één onderdeel van. Uh, dus ik, ik, ik zou iedereen willen uitnodigen om daar met elkaar die discussie op te voeren. En hoe kun je dat nou precies zeg maar, uh, indammen? Wat wij in ieder geval doen, is ook uh, zeg maar, kijken naar nou, met wie hebben wij nou van doen om daar heel gericht op te werken, als het zich realiseert. Dat, zeg maar, op onze, uh, basis van onze gegevens, we weten dat er ongeveer 6.000 mensen in Nederland zijn die, los van de politie, maar die stelselmatig geweld plegen. En als je die nou, zeg maar, kunt aanpakken, dan dam je volgens mij een heel deel van het probleem in. De afgelopen tijd zijn er filmpjes op YouTube verschenen. We kennen het uh, natuurlijk vanuit Rotterdam nog. Uh, geweld van politie tegen verdachten. Daarin werd behoorlijk ferm opgetreden. Uh, dat werkt redelijk stigmatiserend voor juist weer het andere. Ja, maar ik moet zeggen, we hebben natuurlijk met z'n allen die discussie gevoerd over wat is nou de betekenis van die beelden. Dat moet je natuurlijk altijd wel kunnen relativeren. Ik, ik denk dat er altijd maar één lijn is. Het moet helder en duidelijk zijn voor het publiek wat de politie doet en waarom ze het doen. Uh, en je moet als politie ook dat echt, echt duidelijk in je optreden zijn. Heel goed. Bedankt, meneer Kloosterman. Graag gedaan. Op de geest. En dat gaat crescendo, Geo. De voorsprong van de koplopers groeit en groeit en Absoluut hoor, ze mogen er blij mee zijn dat het in het peloton rustig gaat. Ik kijk nu naar dat peloton, zie dan vier mannen van de Skyploeg op kop rijden. Met daar natuurlijk weer in hun wiel, de man in het geel, Bradley Wiggins. Onbetwist leider binnen die ploeg. Dat is binnen de ploeg nog eens een keer duidelijk gemaakt. Alle twijfels over Evans en de strijd eventueel met Christopher Froome... die keurig in zijn wiel rijdt, die zijn daar weggenomen. Nee, het moet heel gek lopen. Wil Evans uit die gele trui gereden worden. Maar Froome heeft wel gezegd en dat typeert hem dan wel een beetje. Die man die in Kenia geboren is, Zuid-Afrika Zuid is opgegroeid en later naar Engeland is verhuisd. Hij zegt als de ploeg de gele trui dreigt te verliezen, dus als uh, Wiggins echt in de problemen komt... dan ga ik alsnog mee met de besten. Dan krijgen we waarschijnlijk een paleisrevolutie daar. De kopgroep dus met Philippe Gilbert, met uh, natuurlijk ook Kruiswijk, met Sanchez, met Cazar, met Paulinho, allemaal mannen die goed in zijn. ...zo'n kopgroep mee kunnen draaien. De meeste van hen hebben al etappes gewonnen in de Tour de France. Kruiswijk natuurlijk nog niet, want die debuteert in de Tour de France. Maar die krijgen een voorsprong op dit moment al van 9 minuten en 29 seconden. Het peloton doet het dus relatief rustig aan en laat deze groep gewoon begaan. Middels uh, nog 113,8 kilometer van de finish. En dan uh, gaan ze straks, uh, krijgen ze nog een tussensprintje voor de kiezen... Voor ...als ze in de buurt komen van Foix. Dat is die supersprint. Sagan zal daar ongetwijfeld de punten gaan pakken... Want die zit in de kopgroep, Peter Sagan. Toch knap hoor, als je zo jong bent. Je debuteert in de Tour de France, je rijdt in de groene trui. En dan zit je ook weer in een kopgroep, in een bergetappe. Dat geeft wel aan dat die Sagan een hele speciale is. En na die tussenprint even eten, even ravitailleren. En dan gaan we beginnen aan de eerste klim van de dag, de Port de Laire. En dan ben ik benieuwd wat er overblijft van deze kopgroep van elf man. Wij gaan weer naar de MotoGP. Blote Dromo de Mugello. Lorenzo aan de leiding, achter Pedroso. Spanning volop, dus uh, Hans. Ja, die spanning om de eerste plek wordt ietsje minder hoor. Want Lorenzo heeft een voorsprong gepakt op Pedroza op dit moment van anderhalve seconde. En dat is in MotoGP-klasse toch, uh, toch redelijk wat. En ja, de vraag is natuurlijk nu van uh, hoe kunnen de coureurs de krachten verdelen met de banden omspringen tot aan de finish. Dat is toch een belangrijk uh, facet altijd van deze sport. En ja, wat natuurlijk bekend is geworden, Dani Pedroza, die op de tweede plek rijdt op dit moment. Die heeft uh, afgelopen week zijn contract met Honda verlengd. Hij rijdt de eerstkomende twee jaar nog steeds voor dezelfde renstal waar hij nu ook vooruit komt. Eerst was de relatie wat vertroebeld, maar dat is de laatste weken behoorlijk rechtgetrokken. mede na zijn overwinning natuurlijk in Duitsland vorige week. En ook het feit dat Pedroza uh, op dit moment tweede staat in de tussenstand van het wereldkampioenschap en Casey Stoner ermee op gaat houden. En zijn teamgenoot, dat wordt de man die op dit moment de leiding heeft in de Moto2-klasse, Marc Marquez. Twee Spanjaarden dus bij Honda volgend jaar. Marquez is volgend jaar naar de MotoGP. Ze komen nu voor de negende keer langs finish. Casey Stoner schuift op naar de de vijfde plaats, Lorenzo aan de leiding, en nog 14 ronden te gaan op het circuit van Mugello, et voici une formidable chanson française. Elle sort de son livre, tellement surdaine. La scène, la scène, la scène. Tellement jolie, tellement sorcel, la scène. Scène, Vanessa Paradis. weinig mensen weten dat het uit een tekenfilm kwam. Een Monstre à Paris. Een tekenfilm uit 2011. Ze zingt het over samen met M. Een in Frankrijk bekende singer-songwriter. Het Mediaforum is hier. Mediaforum bestaande uit de journalisten Luc Koelman van Metro... en Melou van Hintem van de Volkskrant. We gaan met jullie, eh, laten we eerst even de avondetappe. Melou van gisteren bij de kop eh, pakken de avondetappe op televisie. Mart Smeets en zijn gasten. Want jij zag iets opvallends aan de, de depressieve ex Rabo renner de Groot. Wat zag je? Ik weet niet of hij depressief is. Je zag in ieder geval wel iemand die, uh, die uh, heel erg in de put zit. Kijk, een depressie, dat is een diagnose die moet een psychiater stellen. Um, maar je zag wel iemand die heel erg in de, in de put zat en die erover vertelde. En dat vond ik ongelooflijk uh, dapper. En ik moet zeggen, in het begin toen ik zat te kijken, denk ik... waarom hebben ze die gasten uitgenodigd, want hij... Uh hij praat helemaal niet, hij, hij, hij, hij is een ontzettend bleu type. Misschien wel een beetje ja. suffered. En in de loop van de uitzending ontvouwde zich dat eigenlijk. En kwam hij erachter dat hij een hele kwetsbare jongen zat... die um, alleen maar voor het wielrennen ja. heeft geleefd... en daarna, toch, zoals hij dat zelf ook noemde, in een zwart gat is uh, gevallen. En ja, wat nu? En dat liet hij heel duidelijk en zien. En niemand hielp hem, ik bedoel, niet aan die avond... maar de, uit dat zwarte gat te komen? Nou, de, de, de, daar, daar Marts Meesie heeft ook een paar vragen over gesteld. Ja. En hij had toch wel de... de, de voor zover ik er dan een beetje ja. iets van weet. de typische reactie van mensen. die in zo'n in, zo in de putstemmingen uh, zitten. van ja, maar ik bel zelf ook niemand. Ja. en uh, nee, ik ga zelf ook iedereen uit de weg. En hij vond het eigenlijk wel normaal. dat eigenlijk niemand zich iets van hem aantrok. wat de mensen aan de tafel toch niet uh, vonden. Maar hij zei dat helemaal niet op ja. een, een, een, een zielige manier. Hij was helemaal niet zijn zieligheid aan het uitventen, zal ik maar zeggen. Ja. En daarom maakte het juist zoveel, zoveel indruk. dat ja. hij daar heel, eigenlijk heel, heel rustig. iemand te vertellen dat het vreselijk slecht met hem ging. En dat er niemand was die hem hielp. Het zou zomaar een onderwerp kunnen zijn in de nieuwe serie van Zomergasten... dat iemand het eruit pakt. Dat iemand, dat, dat iemand het eruit pakt als zijnde, dat is een mooi tv-moment. Nou ja, dat zou kunnen. Wat, wat, wat ik er wel heel erg mooi aan vond... Uh, was dat, uh, dat hij erover vertelde. Omdat uh, als je je zo naar voelt... dat is toch iets waar mensen liever niet mee naar buiten treden. En hij liet toch op zijn manier heel goed zien... wat het voor iemand kan betekenen en hoe het je aan kan grijpen. Maar ook wat voor effect het heeft. Niet alleen op hoe je je voelt... maar ook op hoe je in je omgeving functioneert. Hè? Want dat viel ook allemaal helemaal weg. Je kon duidelijk uit zijn verhaal uh, afhoren, aflezen... dat hij zich in een heel ja, betrekkelijk sociaal geïsoleerde positie uh, bevindt. En dat dat er de hele zaak niet beter op maakt. Dus als je goed luistert, kwam je achter een aantal dingen... waarvan ik denk, oh, dat is goed als meer mensen dat horen en weten en zien. Dat Het is helemaal niet zo fijn om in de put te zitten. En het is ook, ook niet zo makkelijk om eruit te komen. Wat, dat kan je niet alleen. Wat vond jij ervan, Luc? Ik heb het niet gezien, moet ik zeggen. Maar van dit verhaal... Um, ja, mijn eerste gedachte is inderdaad, wat doet dan uh, de Rabobank voor die, uh, voor die jongen? En dan klinkt het mij een beetje in de oren, alsof er een of andere uh, ja, soldaat is met een, uh, een posttraumatisch stresssyndroom. En dat, hè, zoals 20 jaar geleden, de Fantie ook zei: van ja, zoek het maar uit, dat die jongen het ook maar zelf moet uitzoeken. En dat hij dan nu op tv is. En ik weet niet of er nou een. een een kreet om nood was of dat hij gewoon wilde ja, gewoon heel eerlijk vertelde hoe die in elkaar stak, hoe het met hem ging. Ik ik nou, als ik zag hoe het ging, denk ik dat er heel wat massagewerk aan te pas is gekomen om hem in die uitzendingen te krijgen. En ik geloof niet dat hij heeft gedacht van hé, hey, laat ik me eens uh, Mees bellen en mijn uh, noodkreet uh, op televisie uh, vertellen, want uh, hij, alles in zijn verhaal gaf juist aan dat hij helemaal niets deed. Het was klaarblijkelijk bekend bij de redactie en en daar heeft men Moet verder wel. mee gewerkt. Ja, Moet wel. Ik liet uh, gebeurt vast meer sporters. Ja, oh, zeker, zeker, zeker Alhoewel nee. natuurlijk bij de topvoetballers uh, geen probleem. Is, maar juist alles wat eronder zit ook. En maar het gaat het altijd sporters. om die hele subtop, toch? Is bij allerlei soorten sporten niet, dat je je ook afvraagt. Zijn. Ja. Ja, ik doen? liet uh, niet voor niets net uh, het woord zomergasten vallen... omdat daar uh, vaak een gast zit die opmerkelijke momenten pakt. Zomergasten loopt al een hele tijd. Vanavond krijgen we een terugblik uh, op datgene... wat er in de afgelopen jaar is gebeurd. Hoe kijk jij, Luc, tegen zomergasten aan? Um, nou, ik ga niet kijken vanavond. Ik vind zomergasten, om heel eerlijk te zijn... vind ik dan een beetje uit de tijd. Want ja, drie uur lang kijken naar zomergasten... Ik, ik... Ik doe dat gewoon niet. Ook en, niet als er een gast is waarvan je zegt... Yes, die wil ik zien. Nou, heel misschien Misha Wertheim. Daarvan denk ik nog van, nou, dat vind ik een prima, prima gast. Maar verder, het valt me ook gewoon op alle zomergasten zijn... behalve dan die Misha, die zijn gewoon 60+. plus. Het, zijn allemaal, ja, het is bijna een babyboom-televisie geworden... Ik denk dat jongeren ook niet meer uh, drie uur gaan kijken naar, uh, naar allerlei uh, leuke fragmentjes. Die zeggen gewoon van, nou, doe maar een website met dertig uh, leuke fragmenten. En dan kan ik die fragmenten aanklikken die ik wil zien. En binnen een kwartier ben ik klaar. Maar, Waarom zou ik de ja, hele, hele avond kijken? Eens. Ik zie een Miloen type die gewoon ja, uh, gaat op de bank kijken psychologiseren. <laughs> ja, denk ik. Maak wow, ja, ja, ja, ja, dat ja. weet jij dan weer meteen. Ja. nog. Over nee. ja, Ik ga het niet op de bank liggen psychologiseren. Ja. Nee, ik ben oh. veel te... Uh, ik heb nu al een paar keer... Ik ben nu al een paar keer hierbij op bezoek geweest. En dan, en dan heb je vast wel gezien hoe bewegend ik en ongeduldig ik ben. Dus je kunt je voorstellen dat ik niet drie uur lang nee. achter elkaar televisie ga kijken. Nee, dan lees ik al ondertussen de krant en ik twitter erbij en al dat soort dingen. Maar als op een gegeven moment uh, iemand me echt kan grijpen met zijn verhaal. Ja. Want jij zegt dus, hè, dan kijk je op een website. Maar dan krijg je allemaal plak, plak, plak, losse dingetjes. Ja. Geen samenhang. Ik bedoel, het ja, is klopt. heel. Daar, daar, daar word je ook niet wijzer van. Maar ja. als iemand een mooi samenhangend verhaal kan vertellen... die ze achter kan vertellen en erop kan reflecteren... dan vind ik dat heel erg de moeite waard. En het is natuurlijk sowieso zo, heren... dat wij dames allemaal gaan kijken omdat Jan Leijers het presenteert. Dat is dat zo bijzonder Daar, aan, is, ja, daar gaan we sowieso alleen al een half uur naar Jan Leijers nee, kijken. Je dat nou? Ik zou ja, zo'n vriendskrant een, een foto ja? van hem... met echt hele lelijke sandalen had hij aan. Dat ik dacht van, ja, maar die... zo lelijke sandalen... Maar die sandalen, die zie je niet op televisie. Je ziet alleen, ja, die, je ziet alleen die prachtige kop van die man. Hè? Dat maakt ja. het eerste half uur al heel veel goed. Daarna moet hij zijn werk natuurlijk wel ja. gewoon goed doen. Zo zijn nee, we maar er Als al al voor je, je kijkt naar jongeren hè? en dan, uh, dan zomergasten. Bijvoorbeeld Henny Vrienden. Iemand van 20, die weet toch helemaal niet wie Henny Vrienden is. Maar ja, maar je van je van je leren, ja, maar weet je wat ik nou ook zo raar Dat is toch je, leuk om te weten? Maar iedereen vraagt toch heel veel van. Maar heb je vaak juist met de jonge mensen dat daar nog niet het diepere verhaal in zit? Iemand van 25? Nou, je kan iemand van 20 uitnodigen voor zomergasten. Die denkt van ja, nou, dan die, kijk je die, die kent mensen. dan al die gasten helemaal niet. Dus ja, maar... kun je ook niet verwachten dat hij gaat kijken en zich drie uur lang gaat interesseren. Nee, maar voor ik merk die dat die de bijvoorbeeld de hele dag niet je ook de Beatles nog steeds leuk vindt. Ja, ik vraag me wel. Ja, maar, ja, maar, ik maar denk bovendien. Als je ook staren uitnodigt bij zomaar gasten, dan zullen jongeren zeker kijken. Maar wat mij gewoon opvalt, dat is dat de vp roze zich zo enorm richt op die babyboomers. Ja, dan, het is niet gelukt dat of een bijna een grote alle de 60 plus zijn. Nou, precies. Ik kan niet zeggen, waarom is het nou tegenwoordig een criterium dat een twintiger wie hem van 25 het leuk moet vinden. Ik bedoel, wat een flauw moet gewoon goede televisie zijn. En bovendien zijn baggerzenders waar ze naar kunnen zeppen. Dus nou, een godsvredesnaam laat het die VpRO fatsoenlijke programma's maar. maken. Zijn er zijn er heel veel mensen die jou drie uur kunnen boeien. Nou, dat, dat, Ik kom daarna terug, goed? Dan ga ik het vertellen. Daar, het hangt, ik zeg al, het hangt er heel erg van af... wat iemand kan toevoegen en wat, ja. wat de samenhang is in het verhaal... en wat de cliffhanger is bij het volgende fragment. Dat is één ding. En ja. het andere is ook drie uur achter elkaar. Dat zei ik net al. Ja, dat, dat vind ik in het algemeen lastig... omdat er gewoon nog 300 andere dingen zijn om te, ja. om te doen. Maar ik vind het wel de moeite waard om die voor die televisie te doen... en uh, toch goed mijn aandacht en, en te, en soms, te houden. En uh, soms ja. denk ik, kan een gast die je verder niet eens zozeer kent... je wel wat jij zegt ja. in het verhaal zuigen... waardoor je ontzettend geïnteresseerd... Het raakte in, in, in de mensen en in het werk wat hij uh, daar op tafel legt. Nou, over mooie ja. televisie gesproken. Lekker, slow. Mooi bruggetje. Uh, het Songfestival. Ja. Talpa wil het niet okay. meer doen. Oh yeah. En we <laughs> hebben zo genoten de verleden keer van, van de voorronde. En, ja, en, is en die mevrouw ja, met die, die in, indianetooi, toch? Jovanka. Jo, oh ja. Jovanka. Jovanka. Jo, jullie hebben het uiteraard een beetje gevolgd. Hè. Anouk biedt, biedt zich aan. Die wil, die wil wel mee gaan doen. Opmerkelijk. grote mm -hmm. ster. Maar die wilden niet in voorrondes geconfronteerd worden met een eventuele uitschakeling. Uh, inmiddels uh, had Talpa en de Tros een overeenkomst. Uh, Talpa zegt, we zien het niet meer zitten, om wat voor reden dan ook. Hoe kijken jullie überhaupt tegen deze situatie, maar met name ook tegen het Songfestival aan? Ja, ik vind... Ik, uh, ik zie eigenlijk het probleem niet. Ik, ik snap heel goed dat de Tros een, uh, een voorronde wil. Want hebben ze hier een avond gevuld, weer anderhalf miljoen, uh, miljoen kijkers. Ja, ja. Maar dan kun je toch ook zeggen van, nou, we doen... Uh, uh, hoe weet ze nou? Anouk. Anouk, We doen Anouk en we laten er vijf liedjes zingen. En het publiek mag één van die vijf liedjes uh, uh, eruit kiezen. Dan ben je ja, eruit. Is dan is het Anouk maar Anouk de wil dat ene nummer. Ja. Wat ze heeft geschreven. Dat is de reden waarop ze zit. Ja, ja, ja, dan, ja nou, maar nummer. dat kan, kan toch helemaal niet? Wil, dat is net zoiets. Het is net zoiet zoals je zegt van uh, ja ik wil met jullie met mensen erg niet spelen, maar jullie mogen me niet van bord afslaan hoor. Want ik wil van tevoren weten dat ik win. Nee, ja, nou, ik wil Nederland ook niet eens meedoen. Heel Nederland roept in de hele het tijd. Zo. We moeten winnen, we moeten winnen, we moeten oh, winnen. eindelijk een topper. 3,5 hey? homo en een topper. Die wil dan winnen, ja, kom dan. Uh. <laughs> nee, maar zelfde ander. Of je zegt uh, meedoen is belangrijker dan winnen. En dan moet je ook niet zeuren als Johan Frank aan met een Indiaan tooi opkomt. komt. er zijn zegt, gewoon regels om aan het Songfestival mee te doen. Die regels die volg je, die kan je marginaal veranderen. Dit is een fundamentele verandering. En dan doe je het niet. Je hoeft geen het staat nergens in de reglementen van het Eurovisie Songfestival. Dat je ja, maar dit zijn toch een beetje de ongeschreven wetten in Nederland? Ja, ja nee, oké. Okay. Maar het is, het is ook alsof een grote voetballer... ergens een proefwedstrijd moet spelen. Hè. Zo komt het ook een beetje over. Nou, ja, ja, dat is geval deur Nee, dat ben ik niet met je eens. Hm? Nee, dat, vind ik, dat, vind ik, dat is die vergelijking van Messi... en dat vind ik niet een goede vergelijking die gemaakt is. Want uh, uh, dan zou je moeten zeggen dat uh, een grote voetballer... ergens aanmeldt en zegt, uh, ik wil opgesteld worden... maar ik doe niet mee in de training. Nee, en dat moeten je allemaal wel. Maar Franca, dat is toch gewoon IJsselmeer Vogels 3... met alle respect, maar dat, dat is geen Messi. En dat is de field tussen Johan Franke en, en Anouk. Anouk is toch, dat is toch, gewoon, dat is toch een enorme grote. Ja, maar goed, wat ik, ik zeg. Doet, net zoals Messi mee wil trainen in zijn team en een basisplaats moet uh, verdienen, zal zij dat dan ook moeten doen. Het is niet anders. Ja, ik vind het wel heel, heel erg strikt, moet ik zeggen hoor ja, uh, We krijgen ingefluisterd uh, door een fan van het Songfestival... dat het ja. liedje uiteindelijk bepaalt jongen, uh, wie het ja. wint en, uh, en, en, en, en niet. <laughs> dan ook eens een echte kenner. Ja. Maar zit ook in de scene waar jij zo het over hoort het had. Ja. Dus, ja. Uh, uh, die goed. Dat zijn de jongens waar jij het over had. Ja. <laughs> songfestival maar die hebben er ja. goed kijken op, eerlijk is eerlijk. Die, ja, die weten wel wat daar gebeurt. Hè, ik plot... vind het verschrikkelijk, het Songfestival. Ja. Met, uh, ik ja, kijk nooit. Ik kijk dan ah, naar de puntentelling. Ik kan niet nou, tegen die puntentelling. Het is Als je het ziet als hele leuke camp... en je gaat gewoon lekker met een bak vol wokkels... en een pilsje achterover kijken gewoon hartstikke leuk, gaat lekker raar over twitteren. Dat, dat is wel een hele hoop programma's hoog, moet je leuk, alleen maar ja, op Twitter ja, volgen. Ja, dat is veel leuker. Is gewoon leuk. niet naar tv je alleen hebt een Twitter. enorme Twitter geloof ik. Uh, nou, nou, een beetje. Ja, ja. Dan ja. Dan ook, ik ga je ja. volgen vanaf nu. Melo, Goed. Melo Goed van Hintem uh, van de Volkskrant. En Luc Koelman uh, van Metro. Dank jullie wel voor deze, ja, ja. deze levendige discussie over zaken die ons raken. Zo ongeveer. Of niet? Ja, het is net half drie En En eens nieuws. Ewout, De Jong. Iran werpt zich op als gastheer van een vredestop over Syrië. Het land wil met vertegenwoordigers van de Syrische regering en de oppositiegroepen praten over een oplossing van het conflict. Of Iran inderdaad een bemiddelende rol kan spelen is onduidelijk. De Syrische oppositie eist dat president Assad opstapt. Zolang hij een rol speelt in Syrië hebben gesprekken geen zin, vinden de oppositiegroepen. De student van 21, die vorige week in Breda van een brug sprong, is gisteren overleden. De student was na het stappen gaan zwemmen in het riviertje De Mark. Hij kwam na een derde sprong niet meer boven. Hij werd door duikers gered en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht... waar hij dus alsnog is overleden.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 De aankomstplaats vandaag in de Tour. Maar we gaan snel naar Gio Lippens, want de voorsprong van de koplopers is al opgelopen tot boven de 11 minuten. En hoeveel gaan ze nog krijgen, denk je, Gio? Ja, ik ben benieuwd Want het peloton maakt. Echt nog geen haast op dit moment, hoor. 11 minuten en 56 seconden is het nu al. Ja, nu loopt het even drie seconden terug. Zou dit de kentering zijn? Zou dit het moment zijn waarop het peloton toch een klein beetje gaat achtervolgen... ...om uiteindelijk die voorsprong niet al te zeer te laten oplopen. Die grote groep dus van 11 man met daarbij die toppers allemaal. Met Gilbert, met Kazar, met Sanchez, met Kruiswijk. Nou noem ze allemaal maar op met Vorganov. Die overigens met een gescheurde broek rondrijdt. Een winkelhaak in zijn broek. Ik ben benieuwd waar hij tegenaan gereden is zojuist. Want we hebben geen melding gekregen van valpartijen. en ook niets gezien van wat daarop leek. Die kopgroep dus van 11 man met dus ook die is Kazar en Luis Leon Sanchez. is wel grappig. Er werd net door iemand gezegd het is de 166... De vijftigste keer dat deze twee mannen samen bij elkaar in een kopgroep zitten. Een beetje overdreven. Maar de afgelopen toeren zitten er iedere keer bij in een kopgroep... in een ontsnapping die tot het einde reikt. In 2009 was het in Saint-Géron Sanchez die won. Uh, dat was het afgelopen jaar in Saint-Jean de Morienne. Daar won Sandy Cazar. En vorig jaar in saint floor was het weer Sanchez die won. Allebei de keer, alle drie de keren zaten ze samen in een kopgroep... die dus tot het einde door mocht gaan en uiteindelijk mocht gaan sprinten om de overwinning. Ze kennen elkaar dus van haver tot grot. En als ik nog even die tijd terug ga in Foix over herinnering. ...en gesproken. Kurt Asle arversen won hier in 2008... Een sprintje van een kopgroep, een sprintje van Martin Elminger... ...en in die kopgroep in Nederland. net als vandaag. Uh, Koos Moerenhout was er toen nog bij. Cadel Evans trouwens toen in de gele trui... ...nu moet hij het doen op afstand van de leider van Bradley Wingens. Maar het uh, biedt in ieder geval perspectieven voor deze vluchtersgroep. Gelaten we er maar van uitgaan dat met die twee calls en aantocht... ...dat uh, één van de mannen uit deze vluchtersgroep het in elk geval gaat halen. We gaan straks kijken wat er gaat gebeuren in die beklimmingen. Ze zijn er nog niet. Eerst die supersprint, die gaat over een paar kilometer beginnen. Dan dus eventjes de ravitaillering. En dan gaan we eindelijk bergop, serieus bergop in deze etappe. Nog een uh, rondje of zes, dacht ik. Hans Hans van Lozenoort. Uh, ja, ze, maar ze komen nu over start-finish en dan betekent dat er nog vijf zijn, Goverd. Dank je. Het is wel spannend hoor, en niet om de eerste plek, want uh, Lorenzo heeft een voorsprong van 4,8 seconden op Dani Pedrosa. Maar daarachter rijdt de 22-jarige Duitser Stefan Bradel. die maakt zijn debuut dit jaar in de MotoGP-klasse, werd vorig jaar... Wereldkampioen bij de Motor 2. En hij rijdt een puikenwedstrijd. Hij knokt met Andrea Dovizioso om de derde plek. En mocht hij die weten te behouden, dan is dat zijn beste resultaat in deze klasse. Daarachter Nicky Heden op de vijfde plaats. Rossi 6. Kruslo 7. Dan Hector Barbera. En waar is Casey Stoner gebleven? Ja, die heeft een fout gemaakt een aantal ronden geleden. En is door de Grimbak gereden. Kon de baan weer opkomen. En moest vanaf de tiende plek zich naar voren wurmen. En dat heeft hij langzaam en zeker gedaan. Maar de manier waarop dat zo net ging ten koste van Alvaro Bautista was nou niet erg netjes. Hij reed, de uh, hij reed de Spanjaard gewoon in een bocht tegen zijn schouder aan en knalde toe met de motor langs. Dus stonen nu op de negende plek Bautista op de tiende met nog vijf ronden te gaan. Ici Sportzomer Tour de France. Le spectacle de Radio 1. Save me from drowning in the sea. Beep me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sun No water running in the stream, the saddest place we've ever seen.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 Nothing left for you to give The truth is all that you're left with Twenty paces then at dawn We will die and be reborn I like to sleep beneath the tree have the universe of one with me The barrel of all gone And feel the moon replace the sun Downing in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. van Robbie Williams. Mendeley van de grootste steden in Myanmar, Burma. De dichter, -psychiaters schrijven Rutger Kopland. U hebt dat ongetwijfeld in de loop van de afgelopen uren meegekregen. Overleed deze week, op woensdag is vandaag bekend geworden. Over de dood zei Kopland in een documentaire het volgende. Er is nergens in mijn poëzie een, een hang naar uh, iets hogers... of iets eeuwigs, of naar iets, iets wat, wat niet aardig is. En uh, ik hoef, als ik deze aarde verlaat, ook nergens anders mee heen. Dit was het. En uh, nou ja, uh, laat het dan maar afgelopen zijn. Als het afgelopen is, ja. <lacht> het is niet anders. Piet-Hein van der Hoek, goeiemiddag. Goeiemiddag. U uh, hebt de documentaire Taal van het Verlangen gemaakt in 2006. gaat over Kopland. We haalden dat fragmentje wat we net hoorden daaruit. Uh, ja, er is niks meer. En uh, daar moest hij wel een beetje om lachen, begrijp ik. Hij legde zich neer bij het verschijnsel dood en dan houdt het op. Ja, nou, daar komt het wel op neer. Het, het grappige is natuurlijk dat het Dirk een hele ernstig uh, verhaal... wat hij vertelt, maar ook altijd weer de humor uh, erbij haalde. En dat is denk ik ook een beetje de kracht van zijn, zijn, zijn werk geweest. Hij sprak een hele grote groep Nederlanders aan omdat hij... Ja, je een beetje hielp in je zoektocht naar de zin van het leven... of de problemen die je tegenkwam. En daar maakte hij schitterende gedichten over. Maar er zat ook altijd een vleugje humor in. En vandaar dat hij ook moest lachen om zijn eigen woorden aan het eind te denken. Ja. Was, hij, was hij makkelijk uh, in de zin van volgen voor een documentaire voor u? Nou, dat was best wel ingewikkeld, want uh, het is een hele aardige man... maar hij heeft ook zo zijn zinnen en zijn nukken. En hij had ook wel echt de behoefte om, uh, om te, precies te weten wat we dan gingen doen... en uh, wat daar dan uitkwam. Maar uiteindelijk uh, is daar toch wel een vriendschap uit ontstaan... en uh, vond ik de ontmoeting met hem in die periode dat we met hem gefilmd hebben heel bijzonder. Ja, en dan is zo'n overlijden zoals dat hier uh, ons min of meer toch overvallen heeft... Uh, voor u een, een heel, heel verschrikkelijk moment... Ja, absoluut. Uh, uh, dat is zeker zo. omdat Ik wist wel dat hij al een tijd ziek was. Ik denk zelf naar aanleiding van het ongeluk... dat hij een aantal jaren geleden heeft... dat hij daarna een hele moeilijke periode heeft gehad. U weet, hij heeft een auto-ongeluk gehad... waarbij hij uh, ja, eigenlijk aan het randje ja. van de dood heeft geleefd. En daarna was het voor hem een, een moeilijke periode... om er weer bovenop te komen. Denkt u dat hij daar helemaal bovenop gekomen is? Heeft hij dat achter zich kunnen laten, geestelijk en fysiek? Nou, ik... Ik vraag me dat, uh, dat soms af, want ik herinner me nog in een van de laatste contacten die een collega van mij had... dat hij zei van nou, ik zie wel uh, enigszins uit naar de dood, want... Uh... Hij, hij vond het toch een heel moeilijke periode, omdat hij ook niet helemaal herstelde van uh, wat hem was overkomen. Hij had natuurlijk toch deels in, in coma gelegen, had een hele moeilijke periode na, na dat ongeluk. En uh, dat, dat, vond hij, uh, dat vond hij echt moeilijk. En ik herinner me dat ook nog bij, uh, bij zijn eerste optreden daarna in het openbaar, dat ik hem eigenlijk nooit zo emotioneel had gezien, uh, dat hij zich besefte wat hem allemaal was overkomen. Ja. Ik begrijp dat een fragment van een gedicht van hem... over doodgaan op de rouwkaart uh, staat. En die hebt die rouwkaart voor u liggen. Wilt u dat stukje ja. voorlezen? Ja, dat, dat gedicht is een gedicht uit uh, 2004. En het heeft de toepasselijke uh, titel De kunst van het doodgaan. De kunst van het doodgaan. Er is alleen eens zo'n avond dat er over het gras in de tuin... het mooiste licht strijkt. Dat er is laag laat licht. En dan denk ik, dit was het dus... En het komt nooit meer terug. Maar wat geeft het? Ik hoop dat dit het is. Want ik ben bang dat het anders zal zijn. En ja, nou, dat is natuurlijk heel typerend voor uh, ja, de manier van uh, zijn dichtkunst. En ook hoe hij uh, ja, met name tegen de deze problematiek van de dood gaan aankijken. Ik herinner me nog dat dit gedicht dat hij dat voordroeg uh, na zijn uh, ongeluk in zijn eerste openbare optreden. En hij is normaal iemand die ook dit gedicht uh, zou aankunnen kondigen met humor. En dat deed hij ook. Maar toen hij het las, toen werd hij toch wel heel erg geconfronteerd... met het feit dat hij zelf toen ook al aan het randje van de dood heeft uh, gestaan. Dus wat dat betreft is het een heel bijzondere... en ik vind het ook een zeer toepasselijk uh, gedicht wat op die rouwkaart staat. Ik dank u zeer, uh, meneer Piet Hein van der Hoek... voor de herinneringen die u aan Rutger Kopland hebt opgehaald. Graag gedaan. En wij gaan verder... Naar uh, de GP, de MotoGP, uh, net waar het nog zes, nog vijf, nog vier, nog drie. En we zitten nu bijna bij het einde. Ja precies, ja, precies op tijd hoor. Want op dit moment krijgt Gorgo Lorenzo de finishvlag. En Dani Pedrosa wordt tweede. Maar dat duel onder derde plek, Dovizioso en Bradel vlak bij elkaar. Bijna naast elkaar over de streep. Het is de Italiaan die derde wordt voor Bradel. En dan is het toch Valentino Rossi. Die de vijfde plaats pakt voor Kel Crutchlow, Nicky Hayden. En zometeen moet dan nog Casey Stoner op de achtste plaats binnenkomen. Maar wat was dat spannend, dat duel om de derde plaats? Want het zag eruit dat uh, Nicky Hayden naar voren zou gaan. De beste Ducati-rijder van de dag. En hij passeerde Stefan Bradel. Werd één bocht verderop weer voorbijgezet door de Duitser. Raakte erdoor buiten de baan. En daar profiteerde Valentino Rossi van. Die passeerde de Amerikaan. Met als gevolg dat toch Valentino Rossi voor eigen publiek vijfde wordt... en de beste Ducati-rijder is. En dat telt bijzonder zwaar in dit land... waar ook die motoren vandaan komen. Want die worden dan eenmaal gebouwd in Bologna. Maar Jorge Lorenzo is de grote triomfator op Mugello. Hij breidt zijn voorsprong in het wereldkampioenschap op Pedrosa uit. Nu 185 punten voor de Spanjaard, 166 voor zijn landgenoot die op de Honda rijdt. Maar het is Lorenzo, die als koploper in het wereldkampioenschap over 14.000... De start komt bij de volgende Grand Prix in Laguna Seca in Californië. Ze gaan sprinten, Gio. Kruiswijk voor de groene trui. Nee, ze zijn nog niet gaan sprinten. Ze rijden precies 44 km per uur. Dat kan ik zien omdat er zo'n bordje aan de kant van de weg staat. Zo'n zo zo paal waar elektronisch wordt aangegeven wat de snelheid is van een auto die normaal gesproken passeert. Maar er stond op dat de heren 44 km per uur rijden. geeft ook aan dat ze echt niet volle bak hoeven te rijden. Om weg te blijven bij dat peloton in het peloton wordt dus nou ja, relatief gewandeld. 12 minuten en 26 seconden is het verschil inmiddels tussen de 11 aan de leiding en dat peloton. En binnen een kilometer weten we wie hier de punten gaat pakken. Nou, ik kan het eigenlijk nu wel invullen. Want ga er maar vanuit dat die man in de groene trui daar als eerste over de streep gaat komen. Dat hij daar de punten gaat pakken. Peter Sagan dus bezig in zijn eerste tour. En al drie overwinningen, drie etappen geboekt. Hoe is het mogelijk zou je zeggen? Onvoorstelbaar hoe sterk hij is is Peter Sagan, hij is een van de mannen die weet hoe het is om te winnen in de Tour. Sandy Cazar, ook al drie etappen overwinningen. Maar dat was uh, Oude koek, dat is van andere jaren. Luis Leon Sanchez, ook ooit drie keer de eerste in een etappe. Paulinho, eenmaal een etappe gewonnen. En Philippe Gilbert, daar zou je van denken dat hij meerdere Tour-etappes heeft gewonnen. Maar was toch echt die ene, de vorig jaar, de eerste etappe. Naar uh, de uh, Mont des Alouettes, daar in uh, Bretagne. Waar hij uiteindelijk als eerste over de streep kwam. Kijken of er nog een beetje gesprint wordt. Ja, Sagan Vertrouwt het niet hoor. Die kijkt achterom. Ziet dat Kruiswijk in zijn wiel zit. Kazar. <laughs> en dat uh, Isagire de Basque. Die denkt uh, ik zet even aan voor een sprintje. Ik maak hem even nerveus. Maar uh, ze rijden gewoon in slagorde over uh, die streep heen. En dat betekent uh, dat Peter Sagan de volle punten pakt hier voor de groene trui. Ga er maar vanuit hoor. Dat hij die groene trui in Parijs om de schouders heeft. Als hem tenminste niets geks overkomt in deze tour. Want bij de concurrentie hebben ze de middels al opgegeven. Bij Orica Green Edge hebben ze al geroepen. Wij gaan er niet meer voor. voor voor die groene trui. Matthew Goss neemt genoegen met een plek achter Peter Sagan in die strijd. De voorsprong inmiddels, 12,5 minuut. Het peloton komt eraan. Mwah, daar is het tempo ietsje omhoog gegaan. Maar het ziet er nog steeds niet naar uit dat ze zich daar echt haasten. Wie is is de sport. En hij gaat hem hier binnen. Ja, dat was fantastisch. Op de Test a walking bird dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Come on, then. come on, come on. That's my mama, for 15 cents. See the elephant jump the fence. He jumps the high, he touched the high. You got Hij trad op tot zijn 84ste en uh, hij overleed in 2001. Dus, net als Autos de Dood, is is hij er ook niet meer. Twee grote hits: Do the Funky Chicken en This Walking the Dog. En This Walking the Dog werd ook een keer bekend onder meer door André ja, Hazes? Hazes. Ik, ben, ik ben een gokker. Ja. Ja, ja. dus dat. Pingel de ping. De Radio 1 Sportzomen. Bogert aan de meet. Dat is zo leuk om een beetje in de muziek te verdiepen. Maar natuurlijk ook om in het wielrennen te verdiepen. En wie kunnen we dan beter aan de lijn hebben dan Michael Bogert. Michael, goedemiddag. Goedemiddag. Is de rit van vandaag een opwarmertje voor de Pyreneeën? Of is dat een beetje oneerbiedig om te zeggen? Nou, ik denk dat het... Uh... Het is natuurlijk ze rij naar de Pyreneeën toe, dus het is een beetje opwarmen. Maar de finale die is dusdanig lastig dat een hoop renners toch al over een uh, semi-bergenritje praten. Maar wordt het kaf van het koren gescheiden? Nee, hè? want er is na de laatste eerste, uh, berg van de eerste categorie toch nog weer 40 kilometer uh, omlaag te gaan. Hè? Nou ja, de, in de kopgroep zal, wel, uh, zal het wel uit elkaar gaan vallen. Er is nu een groep weg, die hebben meer dan 12 minuten voorsprong, dus die gaan hoogstwaarschijnlijk wel wegblijven. Ik denk dat het peloton dat er weinig gaat gebeuren, want het is inderdaad nog te lang. Naar de finish om, uh, om echt wat te doen. En ja, alhoewel het misschien wel kan, omdat morgen niet een super zware dag is. Maar ik denk dat de kopgroep dat het daar wel uit elkaar gaat vallen op die klim. Ja, yeah. is de aankomstplaats. Als je een klein grapje maakt, zou je denk je weet je nog wel die voir, de In de tijd terug, in 1998. Ja, dat weet ik nog, ja. Doe do ons nog even teruggaan in de geschiedenis. Wat gebeurde daar precies? Ja, volgens mij was de rit na, na de rustdag. Of na ja, ik dacht, volgens mij de rit, na de, de rit na de rustdag. En er waren wat arrestaties geweest uh, binnen, binnen het peloton, geloof ik. En ja, een aantal renners die wilden staken. En we zijn uh, met z'n allen op de grond gaan zitten. En uh, ik geloof dat we een half uurtje hebben gezeten en zijn we weer verder gegaan. Ja. En hebben de rit gewoon vervolgd. Aanhoudingen bij TVM was het in de tijd, hè? Ja, volgens mij wel. Ja. Het was in uh, Pamiers, was uh, prima volgens mij aangehouden. Even weer terug naar de etappe. Uh, wat voel je vandaag uh, in je benen als renner na twee weken koersen en de Pyreneeën voor de Boeg? Nou, er zijn een hoop renners die, die, die, die zijn echt uh, kapot. Die, zeker na, na gisteren. Je zag ook dat heel veel renners gelijk de handdoek gooien. Als het maar even op de kant schoot, dan uh, waren er gelijk een hoop die, uh, die dachten van... nou, geef mij portie maar aan, uh, aan de hond. Dus die hebben gewoon rustig aangedaan. En de, uh, nou, kijk, na twee weken koers... Er zijn natuurlijk ook jongens die voelen zich wel, die voelen zich iedere dag verbeteren. Neem bijvoorbeeld zo'n Sanchez die, uh, van Rabobank, die, die was gisteren heel actief. Was vorige week al een keer actief in een ontsnapping en vandaag toch weer de moraal mee te springen. Dus dat betekent uh, dat die zich absoluut niet slecht voelt, anders dan ga je dat soort dingen niet doen. Dus ja, de, de helft van het peloton zit op zijn knieën en uh, de andere helft die, die, die voelen zich verbeteren. en die, uh, die hebben nog de moraal om aan te vallen. Zeg en denk je, Michael dat uh, die kopgroep die nu, wat, wat is het, een minuut of twaalf uh, voorsprong heeft, dat die wegblijft? Ja, ja, ik ga er wel vanuit dat ja? die weg gaan blijven. Ja, er zitten een hoop goede renners bij. Uh, voor het klassement niet echt gevaarlijke renners. Dus Sky vindt het wel goed zo. En die, de, dan gaan we oplopen na een minuut of 13, 14. en ja, Misschien zullen ze in die finale iets, iets tijds verliezen. Maar uh, de winnaar gaat denk ik wel aan de kop ja, zitten. Ja. Zeg maar die gasten moeten straks al natuurlijk niet meenemen naar die, naar die sprint. Nee, ik nee. denk als... als Rabobank heeft twee man mee. Gelukkig ook een Nederlander. En ze zitten met de helft van de ploeg mee. Dat dus is hartstikke goed. Dat betekent dat ze gemotiveerd zijn. Dat ze willen, <lacht> willen rijden. Het komt er nee, ja, nog dat is niet van. om te lachen. Ik bedoel, als je, met vier man rijdt, ja, als je met vier man start en je zit met tweeën mee... Dan, dan ben je, je, je wel de gemotiveerd. Ja, ja, ja met de de elf, elf, Maar ja. je bent ook gemotiveerd. <lacht> en dat, uh, dat vind ik goed. Ik denk wel dat ze, dat ze iets moeten doen. Omdat, ja, ze kan een Gilbert... Dan, dan rij je liever niet mee naar de streep. En, nee. Ja, ik denk dat, uh, dat Kruiswijk het gewoon... Die mannen lastig moet gaan maken bergop. En dan... Ja, Sanchez weet wat het is om een toerit te winnen. Die is tactisch heel sterk. En ja, misschien kan Kruiswijk hem helpen. Ja, je bent en je blijft een lekker Haags boefje. een nou, boefje? Ja, een Boef. boefje met pretogen. Boef. <laughs> <laughs> Michael, we wensen we kan weer morgen. Oké, okay. dank je. Hoi. We gaan het halen op zijn honkbalweken. hè. Want, uh, nou ja, daar zouden ze eigenlijk al moeten spelen. Om twee uur hadden de Nederlandse honkballers moeten beginnen... aan de wedstrijd tegen Taiwan. Maar in die Houtkamp, dat duel is verlaat tot drie uur. is er aan de hand. Ik hoop volgens iedereen. De, ja, dat klopt, Jack. Uh, op dit moment volgens iedereen net gespeeld. Ja, er bestaan nog geen uh, uh, honkbalspikes waarmee je kunt uh, zwemmen. Want het was echt verschrikkelijk om twee uur. Het uh, hele veld stond onder water. Zoals je weet, het groot gedeelte van de hongbalfeld is gravel Maar uitstekend werk van de... Groundsman heeft ervoor gezorgd dat we zo dadelijk dus om uh, drie uur gaan beginnen aan de wedstrijd tussen Nederland en Chinese Taipei. Zoals ze uh, officieel heten, uh, altijd problemen met uh, China die dat nog altijd ziet als een uh, soort van provincie. Dus mogen ze geen Taiwan heten, maar Chinese Taipei. Nederland verloor de eerste wedstrijd tegen een ijzersterk team, Puerto Rico. Uh, Brian Farley zei uh, voor de wedstrijd tegen me, uh, uh, Dit Puerto Rico wat hier is was sterker dan we vorig jaar op de wereldkampioenschappen hebben gezien. Uh, dus dat zegt wel iets. Het is gewoon een heel goed uh, toernooi. Een mooi toernooi. Lekker veel publiek. Ik schat al wel een mannetje of uh, 6000 op de tribune. Is bijna helemaal gevuld. Het Milieu Sportpark. En Nederland moet dus uh, iets gaan goedmaken tegen Chinese Taipei. Uh, de sport. honkbal is daar gewoon nummer 1. Iedereen denkt daar in Hongbal als je het over sport hebt. Uh, waar wij over voetbal vaak praten. Is het in Taiwan? Is het gewoon een en al honkbal. Een goede ploeg. Snelle ploeg. Altijd hele snelle honklopers. Geen mannen van de echte werkklappen. Dus een gevaarlijke tegenstander. Nederland. Mooi. Staat toch ook een beetje in het teken van de vorig jaar overleden. Bruto overleden. Gregory Halman. GH. Zijn initialen staat op de pakken van het Nederlands team. En gisteren een zeer emotioneel herdenking van Gregory Halman. Nu. Nederland, dus met werper David Bergman. Die vorig jaar in die geweldige WK-finale nog mocht gooien tegen Cuba. Hij staat nu op de heuvel tegen Taiwan. Verder allemaal spelers uit de Nederlandse competitie. In het team van Brian Farley. De Amerikanen krijgen geen toestemming van hun clubs. Eh, in de eh, zeg maar Major League en vlak daaronder in die leagues. Om te mogen spelen nu voor het Nederlands team tijdens de Haardense Hongkongbeweek. Nederland tegen. Chinese Taipei, zoals we, we ze vanmiddag gaan noemen, staat op punt van beginnen. En ik hoop dat in het uh, zonnige Haarlem het een hele leuke wedstrijd gaat worden. Ja, kijk nog even op buien de, en de want je weet natuurlijk maar nooit. Hè. Ik durf dat niet meer worden. Nee, <laughs> hey, Maar je zei net, ja, na die 4-2 nederlaag tegen Puerto Rico, heeft Nederland wel wat goed te maken? Ja, ja en dan denk je toch, hoe gaan ze dat uh, dadelijk uh, op het veld doen? Hè? Dat, dat echt te goed maken, die nederlaag wegpoetsen, de herinnering laten vervagen? Ja, dat, het is zo'n mooie sport. Uh, de ene dag is echt uh, de andere nie, niet bij honkbal. Nee. Het hangt heel erg van de werpers af. Ik kijk nu naar een, een grote, lange uh, chi Chinese of Taiwanese werper... die uh, een harde bal in huis heeft. Meestal zijn het curveball pitchers. Nederland heeft een goede slagploeg... Ja. en zal het met name aanvallend moeten gaan doen tegen dit uh, Taipei. En niet geen Major League uh, spelers. Uh, nee. Het is dus een enorm verschil zeg maar, met uh, ja. de ploeg die verleden jaar wereldkampioen werd. Ja, absoluut. Uh, ik, ik zie... Ook niet. Het is een heel sterk toernooi, want de Amerikanen, het nationale team van de VS is hier aanwezig. En een college team, maar dat zijn de beste college honkballers uit Amerika. Nou, dat is echt ontzettend sterk. Cuba. Best mogelijke team hier aanwezig. Dat zijn zulke wereldtoppers waar ze in Amerika in de Major League van smullen als ze die jongens binnen kunnen halen. Maar dat uh, gebeurt nog steeds niet. Omdat die grens niet open is en uh, de Cubanen dus op hun eigen eiland uh, blijven honballen. Nederland krijgt het heel moeilijk om ook maar bij de beste vier te gaan komen. Het is geen schande. We zijn tenslotte nog altijd uh, regerend wereldkamp. Hoe gaat dat met scouts op de tribune? Kijkt men heel veel naar de jonge Nederlandse talenten, omdat we natuurlijk nu toch een, een naam hebben in de internationale honbalwereld. Ja, in deze toernooien in Haarlem en in Rotterdam zitten altijd veel scouts op de tribune. Uh, ik heb uh, om me heen gekeken, ik heb niet echt meer scouts dan normaal gezien. De, de vaste Europese scouts kennen deze jongens allemaal. Want het, uh, die zitten ook gewoon bij de Nederlandse hongbalwedstrijden. Het is, uh, uh, ja, het is wel een, een team om in de gaten te houden. Want er zitten hele leuke, hele jonge hongballers bij. Die het vanmiddag dus moeten doen tegen het Chinese Taipei. Ja, Gisteravond laatst zaten nog een scout bij nacht. Kortom, we zijn er over een paar minuten.